3 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. De opstandelingen in Homs trekken zich terug uit de belegerde wijk Baba Ammer. Ze zeggen dat ze dat doen om de ongeveer 4000 achtergebleven inwoners van de wijk te beschermen. Het Syrische leger voert al dagen een grote aanval uit op de wijk... waar veel tegenstanders van president Assad zich schuilhouden. De opstandelingen die in Papa Amr vechten... zijn waarschijnlijk leden van het vrije Syrische leger. Dat bestaat grotendeels uit overgelopen regeringssoldaten. Eurocommissaris Reen gaat ervan uit dat Nederland zich houdt aan de Europese begrotingsregels. Dat heeft hij via zijn woordvoerder laten weten. Reen zegt erop te vertrouwen dat Nederland al het nodige doet om ervoor te zorgen dat het begrotingstekort niet boven de Europese norm van 3% uitkomt. Verder verwacht de eurocommissaris van Nederland dezelfde strengheid die Den Haag ook van landen als Griekenland eist. Nederland moet volgend jaar maximaal 16 miljard euro extra bezuinigen als het aan de Europese regels wil voldoen. Het zinken van een visserschip in 2010 bij Terschelling... waarbij de drie bemanningsleden omkwamen is te wijten aan de reder die de regels overtrad. Ook was er slecht toezicht door de inspectie verkeer en in waterstaat... zegt de onderzoeksraad voor Veiligheid. De inspectie heeft, eh, om een voorbeeldje te noemen, op een gegeven moment... gezegd van de, de schipper die krijgt geen vaarbewijs... en, en de reder heeft daar niets op uitgedaan... en vervolgens zegt de inspectie, nou hier heb je dan toch een vaarbewijs... zonder dat er iets veranderd is. Wat dat betreft vind ik dat de verkeer en in waterstaat... in dit opzicht eigenlijk eh, zeer fors gefaald heeft. Volgens de onderzoeksraad was de schelpenzuiger niet zeewaardig. Enkele schotten van het schip waren niet goed afgesloten... en er was een lek waardoor het ruim vol kon lopen. In Friesland mag weer naar kiewitseieren worden gezocht. De faunabescherming had bezwaar gemaakt tegen de ontheffing van de provincie Friesland... maar dat is door de Raad van State afgewezen. In de maand maart mogen kiewitseieren worden gezocht en geraapt... met een maximum van bijna 6000 eieren. Alle gevonden eieren moeten worden geregistreerd. De faunabescherming vindt dat de kiewitpopulatie beter beschermd moet worden. De natuurclub vindt het beperken van de zoekperiode... en een maximum aan het aantal geraapte eieren onvoldoende... Maar de Raad van State is het daar niet mee eens. Bij Philips Lighting in Roosendaal verdwijnen 200 van de 500 banen. Dat heeft het bedrijf vanmiddag gezegd tegen het personeel. De productie wordt grotendeels verplaatst naar Polen. Vorig jaar werd al aangekondigd dat er bij Philips wereldwijd 1400 banen verloren zouden gaan. Vakbond FNV hoopte nog dat de reorganisatie aan Roosendaal voorbij zou gaan... en voelt zich nu door de directie bedrogen. Het museum Kunstpalast in Düsseldorf is een jaar na de heropening ontruimd vanwege waterschade. Uit het plafond van het gerenoveerde pand lekken condensdruppels. 250 schilderijen zijn weggehaald. De directie van het museum spreekt van een ramp. Het Stadsmuseum met moderne kunst en werken uit de 19e eeuw is pas sinds mei vorig jaar weer open. Er was 2,5 jaar gewerkt aan de renovatie van het gebouw. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op nevel en mist. Morgen af en toe zon en het blijft droog, maximaal tussen 10 en 14 graden. Ook op zaterdag nog vrij zacht, daarna wisselvalliger en frisser. ANB verkeersinformatie Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat Wieden na een ongeluk... tussen Leidsendam en Hoogmade 9 kilometer. De weg is inmiddels wel weer vrij. Het is beter om te rijden via Wassenaar over de A12 en de A44. Op de A59 van Den Bos naar Zonswil bij het knooppunt Hooipolder... 3 kilometer, nog een ongeluk. De rechterrijstrook is daar nog dicht. Veel openthoud op de A73 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Nijmegen, Dukenburg en Kuik 7 kilometer. Na een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. Verkeer richting Venlo kan het beste omrijden via Os en Eindhoven. Over de A50, de A2 en de A67.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met dit half uur een reportage over de vraag... wat is een waardig levenseinde? En Straks gaat Anthony Fountain in onze dagelijkse opinie-rubriek... een appeltje schillen. Anthony, waarover wil jij het hebben? Uh, het afschieten van wilde zwijnen op de Veluwe. Wat is daarmee? Nou, uh, dat wordt uh, nu verlengd, want er zijn er te veel... en ze hebben te weinig afgeschoten deze winter. Het probleem is dat daar dus in de zomer en in het najaar... dan een uh, grote overlast van is. En de faunabescherming die wil uh, niet dat er doorgeschoten wordt op die uh, dieren. Vooral omdat de zeugden drachtig zijn en of al kleintjes hebben rondlopen. Dus uh, die vinden dat niet juist voor de dieren. En ik wil daar graag met de faunabescherming over praten. Want het is wel heel leuk, die kleine beestjes. Maar als we niet uh, wildbeheer gaan doen... dan uh, uh, gaat het helemaal uit de klauwen lopen. Oké, okay, dat straks. Maar eerst gaan we het hebben over een waardig levenseinde. Je bent ernstig ziek, lijkt ondraaglijke pijn... en wilt eigenlijk niet meer verder leven. Voor die mensen opent vandaag de levenseinde kliniek haar deuren. Is euthanasie de enige optie? Of zijn er ook alternatieven? Verslaggever Richard Groeneboom ging op bezoek... bij het Johannes Hospitium in Vleuten. Mevrouw Kamminga, um, wat zou u willen eten voor lunch? Uh, even zeker twee boterhammen. Ja. Twee bruine boterhammen. Met dat lekkere vleesvagen erop. Ik ga je voeten masseren nu, want dat had ik je beloofd. We gaan we straks ook nog even zingen voor je? Ik heb kanker aan de Dat moet je gewoon voor ogen houden. Ik heb geen keuze. En ik ben hier op te komen te overlijden. Ja, en uh, daar moet je zo goed mogelijk mee om proberen te gaan. De bovenkant, de onderkant. Alles zit heerlijk in de olie nu. Heel veel maar mensen hebben angsten over dat laatste stuk. En soms wordt het ook van buitenaf aangemoedigd. Alsof het bijna te veel is voor een mens, dat laatste stuk. Dan dek ik haar linkervoet af, even heerlijk in de handdoek en de rechtervoet ga ik. Tony Boeren is verzorgende in het Johannes Hospitium in Vleuten. Ze doet er alles aan om de laatste levensdagen van mevrouw Kamminga zo prettig mogelijk te laten verlopen. Al bijna tien maanden ligt ze in het hospice. En dat is lang. De meeste gasten hebben een levensverwachting van drie maanden of korter. In een knus en huiselijke sfeer wordt er alles aan gedaan... om de laatste levensdagen van de acht bewoners... zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. In het hospice werken een arts, verpleegkundige... maar ook een grote groep vrijwilligers die de bewoners dag en nacht bijstaan. Vorige week is ook mevrouw Harskamp binnengekomen. Ze heeft longkanker. Er is veel onzekerheid over hoe de komende weken er voor haar gaan uitzien. Het is zo in het ongewisse, ja, ja, hoe moet ik het zeggen? Je, je weet niet wat er gaat gebeuren en hoe het gaat gebeuren. Hè? Zit u er tegenop voor alles wat u te wachten staat? Misschien ook nee. pijn lijden? Nee, nee. Als ik echt uh, helemaal uh, gek van de pijn word of uh, uh, niet meer weet waar ik ben, dan uh, hoeft het voor mij ook niet. Dan mogen ze hem ook een spuitje geven. Hm. Ja, dan zet ik het slot erop. Mevrouw Haskam wil euthanasie als ze heel veel pijn krijgt. Alleen is ze in vleuten dan niet op het goede adres. In het Johannes Hospitium wordt geen euthanasie uitgevoerd. Ze krijgt straks bezoek van hospicearts Piet van Leeuwen. Die zal haar gaan uitleggen hoe met een eventueel euthanasieverzoek wordt omgegaan. Van Leeuwen werkt al tien jaar in het hospice. Volgens hem zijn er naast de dodelijke injectie ook wel andere manieren... om mensen te verlossen van een uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Deels door medicijnen als het gaat om pijn of misselijkheid of dat soort klachten. Maar misschien nog wel voor een groter deel... doordat mensen zich uh, ja, geborgen voelen. Dat er andere mensen om hen heen staan. Uh, en die andere mensen zijn ook bereid om veel dingen te doen... om het mensen wat makkelijker te maken. Uh, soms is dat uh, door uh, gewoon aandacht te geven. Maar het kan ook zijn in de vorm van uh, verwennen... in de zin van uh, iemand heerlijk in, in, in bad uh, stoppen... nog een keer in bad laten gaan. Um, uh, lievelingsmuziek uh, draaien, ten gehore brengen. Um, er zijn heel veel manieren waarop je een ander bij kunt staan... in die laatste fase... Um, en misschien nog belangrijker is het feit dat mensen die hier zijn... het gevoel hebben dat sterven te doen is. Dat er een soort vertrouwen is van dat laatste stuk, hoe moeilijk ook. Uh, ik word gesteund, uh, ik word ondersteund, het wordt me makkelijker gemaakt. Het is voor mij te doen. Vaak zie ik ook de mensen die bewust, bijvoorbeeld een attentief verklaring... met zich mee hebben genomen hier naartoe in het hospice... het uiteindelijk laten rusten. Omdat ergens hun grootste angsten gewoon toch niet uitkomen, hè, dat het lijden gewoon minder heftig is dan wat ze hadden voorzien. En dat dat laatste stuk vaak toch veel lichter verloopt dan waar ze bang voor waren. Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. Nou, drie verzorgenden die uh, zingen voor uh, mevrouw Kaminga, die daar uh, zichtbaar van geniet. Ze heeft uh, tranen in haar ogen. Vrede voor jou. ook heel erg mooi, heel erg goed. Ook wel eens momenten dat u denkt van was het maar afgelopen? Ja, soms wel. Dan denk ik ja, wat, wat doe ik hier? Je, je kan niks meer, je kan niks meer ondernemen. Je kan het ergens meer toe. Vanaf vandaag uh, is het ook mogelijk om naar een levenseindekliniek te gaan. Wat vindt u daarvan? Nou ja, ieder zijn eigen uh, optie natuurlijk daarover. Maar ik zou het zelf uh, niet habiëren. Ik wacht maar rustig af hoe alles komt, hoe alles loopt. Ik heb aan nu gemerkt dat het voor u allemaal nog heel verwarrend is... Hè? Ja. wat u is overkomen eigenlijk. Ja, uiteraard. Dus is dus de haast niet te bevatten? Nee, nee zeker niet. Ja, mevrouw Kamminga die zal niet uh, kiezen voor euthanasie. En voor mevrouw Harskamp ligt dat uh, anders... Als de pijn te erg wordt, dan wil ze niet verder leven, heeft ze net gezegd. Alleen kan ze voor energie niet hier in het hospice in Vleuten terecht. En uh, arts Piet van Leeuw zit nu aan de rand van het bed van mevrouw Kamminga... om het hier met haar over te hebben. Nou, u zult misschien weten dat we hier in huis zelf... Uh, proberen op alle mogelijke manieren mensen te verwennen en yeah. bij te staan. Yeah, yeah. En, en ik probeer ook op mijn manier u te stutten en te yeah. steunen... He, als yeah. het nodig is, met medicijnen... Yeah. Eén ding wat we niet hebben en waar u misschien wel eens over nagedacht heeft... is euthanasie. Dat hebben we ja. hier niet zomaar op de plank liggen. Nee, dat is uh, niet uh, van de Heeft u daar wel eens nou, over, over doorgedacht of over doorgesproken? Ik, uh, ik ben uh, wel zover dat ik... Uh, ik wil geen leiders weg hebben. Dat ik echt... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Dat ik echt heel erg veel pijn moet lijden of wat dan ook. Nee, dat wil ik nee, dus niet. nee. nee. En uh, als dat zou gebeuren dan, en er zou niks anders zijn... dan zou ik euthanasie willen. Op een spuitje of ja. wat dan ook, of ja. pillen. Ik kan u ook niet helemaal voorspellen hoe het zal lopen. Nee, ik, weet, ik weet alleen wel dat, dat wij hier... Hè, nou, u moet zich voorstellen, we, we doen dit werk al ongeveer twintig jaar ja. inmiddels. Ja. Ja. En eigenlijk is het bijna altijd zo gegaan... dat het kaarsje heel langzaam heel maar langzaam zeker uitgaan. achteruit gaat. Ja. Ja. En soms of bijna vaak zeg ik ook wel eens... dat en, en merk ik ook dat het grootste lijden al vaak een beetje achter je ligt. Achter je ligt het stukje ja. wat je komt is niet makkelijk. Nee. Maar, ja. uh, en daar kun je natuurlijk ook nog wel allerlei angsten bij ja. hebben. Maar ik, ik, we hebben zelf altijd het vertrouwen... dat we er eigenlijk bijna altijd wel eruit komen op ja. Ja, wat heet de normale manier... dat ja. we u medicijnen geven als het nodig heeft... Ja, ja. Wat vindt u ervan dat ze in dit uh, hospice geen euthanasie willen doen? Want u geeft wel aan, als ik echt gaat lijden, dan, uh, dan zou ik dat wel willen. Maar dan kan dat hier niet. Nee. Ik had het liever wel gehad. Maar als het niet. Uh, ik, ik neem wel aan. Als, het, uh, als ik heel veel pijn krijg, dat ik wel een tabletje of een spuitje of wat ook. Maar stel je voor dat hij op een gegeven moment toch op een punt komt van... ja, ik vind jullie allemaal schattig, maar ik wil toch euthanasie. Ja. Dan moeten we daar wel over praten. Ja, hè? En ja. het, het is in al die jaren ook wel eens voorgekomen, hoor. Dat ja. iemand nog weer naar huis ging voor het laatste ja. stukje voor euthanasie. Ja. Maar het zijn echt wel hele grote uitzonderingen. Zeker. En, uh, maar mocht dat nodig zijn, dan raken we daar wel over aan de praat. Ja, zeker. Ja. Daar geloof ik ook wel. Hm. En waarom doen jullie geen euthanasie? Nou, als ik voor mezelf spreek... Ik kan het niet en het is, dat zit gewoon ergens in mijn systeem... dat ik het heel... Ja, het voelt wel als een onmogelijkheid om iemand een injectie te geven... waardoor iemand komt te overlijden. Dat voelt zo uh, afschuwelijk dat ik mezelf eigenlijk daarvoor wil vrijwaren. Ik merk gewoon dat er bij mij een grens zit dat ik het niet kan. Ja. En de mensen die het huis hebben gestart destijds... die hebben heel sterk het gevoel gehad... we willen alles voor iemand doen die in die laatste fase is... en we willen daar ook heel creatief in zijn... En we willen het proberen te doen, juist zonder die nooduitgang. Ja, ja. Dus de uitspraak van nu kunnen we niks meer voor u doen dan euthanasie... die, die zullen wij niet zo gauw nee, uh, uitspreken. Omdat we ook heel veel andere manieren hebben om iemand bij te staan. Ja. Nou ja, wachten we dan maar op, hè. Ik, uh, ja, ik, ik kan er nog steeds niet bij, mijn dokter, dat ik, dat, dat ik die ziekte heb, hoor. Ja. Dat, dat, dat, ik begrijp er geen, geen mythe van. Nee. Volgens mij uh, heeft die dokter het helemaal verkeerd daar in het ziekenhuis. Als je geen euthanasie doet, zoals in mijn geval... dan zou je het verwijt kunnen krijgen dat ik die mensen in de steek zou laten... door ze niet op die manier te helpen. En dat zou het laatste zijn, denk ik, wat, uh, wat ik zou willen... Uh, mensen met zo'n noodkreet in de steek laten. Um, ik denk alleen dat euthanasie geven is een antwoord op die noodkreet... Maar als ik zie wat wij hier kunnen betekenen voor mensen met die noodkreet op een andere manier. Euh, zonder ze hè, iets dodelijks te geven, dan heb ik nooit het gevoel gehad of gekregen dat ik mensen in de steek laat. Echt niet. En dan een kruikje tegen de voeten. En dan kan ik zeggen: mevrouw Kamiga, lekker slapen. Ja, je wordt hier zo verwet en zo goed verzorgd. Ja, dat helpt allemaal. En dan krijgt u wat pilletjes hier. dan kunt u zelf innemen als u de overhand neemt. Ja, ja. oké. Okay. Is dat goed? Doe het. Oké, okay. ja. Dag. Dag. met steen. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Anthony Fountain. Anthony, je wil het hebben over wilde zwijnen. Ja. En niet om op te eten? Hè? Uh, nee, in, in principe niet. Nee, het nee. als... en Hopelijk zijn we voorbij. Oké, okay. nou is het lekker hoor, wild zwijn. <coughs> ik weet het. Ja, ja, ik heb het ook wel eens gehad hoor. Dus, uh... Maar vertel, wat is er aan de hand met de wilde zwijnen op de Veluwe? Nou, uh, er zijn er te veel van. Of laat ik het zo zeggen, er zijn er eigenlijk te weinig van uh, gejaagd uh, deze winter. Dus de gedeputeerde sta staten die hebben dus uh, uh, het jachtseizoen met een aantal weken willen verlengen. Uh, en. Uh, Um, om ervoor te zorgen dat, je, uh, dat, dat er in ieder geval te weinig niet te veel van die beesten zijn. Um, nou, is dat op zich. Uh een probleem, omdat een heleboel van die zeugen, dus de vrouwtjeszwijnen, die zijn dus nu drachtig, dus zwanger, en of hebben al uh, jonger gehad. Ja. En uh, dat is uh, volgens veel mensen niet volgens de regeltjes. En vandaar dat de faunabescherming nu hebben gezegd van jongens, dat moet niet. Uh, maar als voormalige bewoner van dat stukje Veluwe, uh, die ook uh, meer dan eens uh, de wilde zwijnen in de achtertuin heeft gehad, het is een drama als er te veel van die beesten zijn. Nou, het is want echt... wat gebeurt er dan? Nou, uh, uh, in, in best wel een aantal van die dorpen uh, zitten die bossen heel dichtbij waar een heleboel mensen wonen en werken en dat soort zaken. Um, er wordt dus heel veel schade aangericht, maar het kan ook heel gevaarlijk zijn. Ik herinner me nog dat ik als kind een keertje aan het sleeën was. En dat daar uh, in één keer zo'n hele groep wilde zwijnen met hun jongen op ons afkwamen. Mm. Nou, dan, dan heb je wel een hele even een, een schrikmoment, want die beesten kunnen ontzettend agressief zijn. Ja, dus jij zegt eigenlijk van, ja, ja, jammer voor die, het feit dat ze dan drachtig zijn... maar er moet toch gewoon gejaagd worden? We moeten er gewoon mee door kunnen gaan, ja. want anders hebben we gewoon een heel groot probleem. Harry Vos is van de faunabescherming, meneer Vos. Ja, er is een probleem met die zwijnen. Ja, ja. En u dat, zei... uh, tenminste, ik, uh, ik hoorde van die meneer dat hij uh, uh, in de winter jonge zwijnen heeft uh, ontmoet. Dat is ook wel bijzonder trouwens. Maar, maar u zegt van, uh, uh, u hoort ervan, u, u, u, ik neem aan dat u er al mee bekend bent. Met nee, ja. Het is mij ernstig bekend dat er uh, mensen die op de Veluwe wonen... dat die, uh, dat die menen last te hebben van het, het, het grote product van de Veluwe, zwijnen en hetten. Vooral in, in dit geval zwijnen... Het is natuurlijk de is het enige gebied in Nederland waar grote zoogdieren lopen... Ja, en als je in zo'n prachtig gebied gaat wonen... dan kun je zeggen, ja, ze, de, de, de bossen zijn dicht bij de dorpen. Ja, dat is, is dat nu eenmaal hier op de Venu, dat het, dat het, dan moet je niet lopen zeuren... over dat je last hebt van dieren. Dan heb je juist een, het, voordeel, dat je, het voorrecht dat je die dieren mag wow. zien. En, en dan, dan ben ik het volslagen bewonderen. met u eens, meneer Vos. Kijk, en dat ik woon tegenwoordig in Amsterdam. En ik en mis mist ze gewoon. En ik mis die bossen en Kijk. ik vind die dieren ook geweldig. Kijk. Alleen, uh, u bent het wel met me eens dat in de afgelopen jaren... het meer dan eens gebeurd is dat er echt gewoon te veel wilde zwijnen zijn... en dat dat echt hele gevaarlijke situaties uh, ja, nee, daar zit, daar met zich meebrengt. Ik, daar zitten verkeersongelukken, daar, daar, daar zijn... Uh, uh, uh, u, u geeft zelf aan, ja, het is echt heel zielig als je die beesten een hongerdood laat sterven. Maar als er een veel te grote populatie is, krijg je ook het probleem... dat ze dus eigenlijk niet voldoende uh, voedsel kunnen vinden... dat ze of het, ja, maar, het maar hele bos vernietigen... Het is eigenlijk zo dat, dat uh, wij hebben bepaald als mensen uh, wat een populatie is en hoe dat moet zijn. We zijn hier met z'n allen, komen we graag naar de Veluwe... we wonen er graag allemaal... Dan moet je dat accepteren. En dan moet je ook accepteren dat er maatregelen worden genomen Niet vanuit een jachtkant, maar vanuit een, een kant van een prachtige veluwe met schitterende dieren. Dan moet je kijken van wat moet je doen. Dan moet je de, de goede behekking, goede rasters. Je moet een voerverbod instellen. Hè, want er wordt duizenden tonnen voer worden de veluwe gebracht om de dieren... Nog meer in conditie krijgen. Dus nog ja. meer uh, maar, dieren. snelheidsbeperking. Er hey, hoeft je in 80 kilometer. Maar, maar, u, u, u zegt meneer Vos, er zijn andere maatregelen te nemen dan dat afschieten. Anthony, zijn die niet afdoende? Nou, ik denk dat dat op de lange termijn echt hele goede oplossingen zijn. En ik, ik, ik, ik ja. denk ook echt dat we op een hele goede manier... of daar op een veel betere manier mee om kunnen gaan waarschijnlijk... dan dat we dat nu doen. Maar als ik nu naar de situatie kijk... dan zie ik, uh, tenzij er nu best wel snel ingegrepen wordt... hebben we weer net als twee, drie jaar geleden dat echt hordes ho wilde zwijnen langs de wegen lopen, ontzettend gevaarlijk uh, voor het verkeer zijn. Mijn vader is twee keer tegen een wild zwijn aangereden in de afgelopen jaren, omdat er gewoon heel veel van die beesten zijn. En dat is in beide keren goed afgelopen in ieder geval. Mijn vader is niks gemankeerd, maar het is wel beide keren dat de auto ook tot los is. Mm -hmm. En dat ja, ja. is niet omdat hij heel hard reed s'nachts, maar die beesten, het is... Ik weet niet of u vaak op de Veluwe bent s'avonds, maar die wegen die zijn pikdonker. Dat is, dat, dat, dat is echt best wel heel gevaarlijk. En of je nou 40 of 80 rijdt, dat maakt eigenlijk nou, niet uit. Meneer Vos, even naar het probleem van nu, Anthony zegt: nou, die, die dingen die u voorstelt, die zijn voor de lange termijn prima. Maar wat gaan we nu doen op dit moment? Op dit moment moet je gewoon een oude... Ja, dit moment... De, de jagers, de provincie, kan het niet voor elkaar krijgen. Die hebben dus dit jaar maar... Maar, want dit jaar waren het niet zoveel... Er, waren, er moesten maar 2055 dieren geschoten worden. En ze hebben het maar gepresteerd om er 1095 te schieten. Dus het systeem van jacht is een failliet systeem. Elk jaar moet er weer verlengd worden. Elk jaar weer het probleem van drachtige dieren schieten. Ja. Dus dat systeem moet je niet naartoe. Dan moet je... Anders gaan denken. En dan moet je dus nou. de jagers niet laten schieten. Maar je moet gewoon de natuur de natuur laten. En gewoon het gebied inrichten. Opnieuw gaan denken. Ja. En niet vanuit jacht gaan denken. En vanuit... Uh, verhalen van het is gevaarlijk. Ja. Meneer Vos, ik denk... De loop, is zeker ja. maar Anthony, maar... even naar Anthony. Anthony ja. Ja, ja, je hebt gewoon Vos... pech dat je mens bent eigenlijk, denk ik. Ja, nou ja, kijk, het punt is, is we wonen eigenlijk gewoon wat dat betreft misschien met te veel mensen in Nederland. We ja. wonen misschien ook met te veel mensen op de Veluwe. En ik hoor, ik denk dat, dat u en ik het op de lange termijn doelstelling het heel erg met elkaar eens zijn. Maar kijk. ik zie ook gewoon dat we op dit moment een probleem hebben. En u stuurt een persbericht de deur uit. Van, ja. joh, die jacht mag niet verlengd worden. Maar wat dan wel om ervoor te zorgen dat we dit jaar ja. dat probleem Laten we, niet laat hebben? laat het probleem van dit dit jaar eens even oplossen, ja, maar dit, maar, maar dit jaar is het probleem door de jagers niet opgelost. Want ze hadden gewoon vanaf nee, één Nee, maar wat, ga, M3... wat, ga, wat gaan we er dan nu op dit moment aan doen? Op dit moment moet je gewoon zachtjes gaan rijden... En nooit meer. Je moet gewoon niet... En dieren die drachtig zijn, of jongen hebben, die moet je niet willen schieten. Dat is ook nog verboden bij de vierde vloer aan ja. Maar dan blijft, dan blijft er meneer Vos toch een probleem dat er nu te veel zwijnen zijn die overlast veroorzaken. Ja, ja nee, te veel zwijnen, dat, dat, dat is een veronderstelling die door jagers bepaald is en door de... ...provincie wordt overgenomen. Nou, maar daar ben ik, ik het volmondig niet, te niet te met u zijn. eens, meneer Vos. Want ik, ik, ik kom uit het dorp Heerde, echt aan de rand van Epen. Ja, en in de afgelopen jaren zijn er meerdere keren dat, dat, dat er echt gewoon te veel zwijnen zijn... ...omdat er echt de lokale economie, het verkeer, de mensen die er zitten... ...ik kan u foto's laten zien van de achtertuin van mijn ouders... ...die echt naar zijn grootje is gevroten En dat is ja, dan, niet omdat ze dan, dan aan de boskant wonen, maar omdat die, die beesten je gewoon... ...maar moeten dan een schikdraadje omheen zitten... ...en dan gilt het dier een keer, is die weg. Maar dus, ja, mijn ouders die wonen 2,5 kilo. Van dat bos vandaan, die, die, die moeten dan zo die bossen uit op zoek naar voedsel. omdat er te veel van die beesten zijn voor ja, zo'n kleine omgeving. Maar om heren en om epen moet je gewoon eerder beginnen met goede hekwerken neer te zetten. en rasters en, en, en dat, dat gebeurt niet. Dat, daar hebben ze <lacht> geen geld voor op een of andere manier. Maar de nou ja, het zijn hele lange hekken. Die, moet je die, die hek is een goede oplossing, maar dat gaat dit jaar het probleem niet oplossen, toch, ja, maar meneer dus, Vos? Dit jaar uh, kunnen ze nog veertien dagen schieten en dan mogen ze het helemaal niet meer. En ja, dan zal er toch zachtjes gereden, maar de, de lopen er, de, de veronderstelling is, u zegt van er lopen te veel. Er zijn jaren geweest dat er vijf, zesduizend liepen. Daar liepen de, dit jaar mochten er maar. 2000 geschoten worden. Maar dat halen ze niet. Dus ja. dat systeem vindt... is... Maar is het probleem, als ik u bijna niet beluister... niet, meneer Vos, dat u zegt... wij stellen die, dat zwijn centraal. En Antonie, jij zegt, wij stellen de mens centraal. Nou, ik denk dat je de natuur zeker heel erg hoog in achting moet hebben. Maar ik denk dat bij het hele idee van natuur hebben... in zo'n dichtbevolkt land is natuurbeheer... een belangrijk onderdeel daarvan. En of we het leuk vinden of niet, de natuur zelf is ook hard. Als we dit niet op een goede manier inperken... dan gaan die beesten van de hongerdood sterven. En dat is ja, ook maar, maar, een vervelend. Maar van, van de hongerdood sterven... Dat vind ik het punt niet. Als je dier genoeg ruimte geeft... dan vind ik het niet erg dat een dier... als er zes, zeven zwijnen geboren worden... en je voert ze niet volop... dat ze niet echt in vorm zijn... Hè, want ze zijn allemaal kogelhond... dat er dan twee sterven... en als er dan is een, een, een, een harde winter is... dat er dan nog wat wat overlijden, dan daar heb ik geen moeite. Dan heb je een natuurlijk proces. Maar dit is in, in, in de hand van mensen die er lol aan beleven om te schieten. Want dat is nou, wordt gewoon een, okay. een, een schietindustrie. Ja. In, Goed, in, meneer, meneer Vos, uw punt is duidelijk. Anthony, ik vrees dat u voorlopig nog even te maken hebt met die zwijnen. Ja, nou, nee, ik, ik hoop dat. Dat is een van de mooie dingen daarvan. En daarin zijn de heer Vos en ik het heel erg met elkaar ja, eens. Is. Het, is, het is iets wat we echt moeten koesteren. Maar ik denk dat je dan soms ook moet kunnen zeggen, genoeg is genoeg. Goed. We gaan het hierbij laten. Hartelijk dank. Harry Vos van de Foundation bescherming. En Anthony Fouten, dank voor het schillen van dit appeltje. Elke dag worden er nieuwe regeltjes bijgemaakt. Zijn we doorgeslagen in onze regelzucht? Loopt u aan tegen een wet, bepaling of boete waarvan niet valt uit te leggen wat daar het nut van is? Dit is de dag, verzamelt de meest overbodige, schrijnende of absurde voorbeelden. Mail het de redactie. Dit is de dag, eo.nl. En behalve per mail kunt u ook een melding maken via onze website ditistedag.nu. Daar kunt u ook terecht als u nog wat wilt lezen over deze uitzending... als u wat wilt teruglezen of terugluisteren. Allemaal op ditistedag.nu. Zometeen Villa VPRO, vandaag met G. Jochems... Goedemiddag. Hallo, en met Tessel. En met Tessel. Blok. Wij praten met Jurgen Smits van Ooijen. Hij is vermogensbeheerder en hij heeft dé oplossing voor de crisis in ons land. En dat heeft alles te maken met banken en de miljarden die de Europese Centrale Bank heel goedkoop uitleent. Maar nu eerst het nieuws met Renate Evers. Radio 1. Het NOS Journaal. Staatssecretaris Atsma van Milieu wil het belastingvoordeel voor oude, vervuilende auto's afschaffen. Het gaat om oudere auto's die worden gebruikt voor woon-werkverkeer en veel roet- en fijnstof uitstoten. Voor klassieke oldtimers, die mensen vaak als tweede of derde auto hebben, blijven de fiscale voordelen zoals lagere wegenbelasting bestaan. Eurocommissaris Reen gaat ervan uit dat Nederland zich houdt aan de Europese begrotingsregels. Hij verwacht van Nederland dezelfde strengheid die Den Haag ook van landen als Griekenland eist. Volgend jaar moet maximaal 16 miljard euro extra worden bezuinigd... om te kunnen voldoen aan de Europese regels over het begrotingstekort. Bij Philips Lighting in Roosendaal verdwijnen 200 van de 500 banen. De productie wordt voor een groot deel verplaatst naar Polen. Vorig jaar werd aangekondigd dat er wereldwijd 1400 banen verloren zouden gaan... maar de bonden hoopten dat die reorganisatie aan Roosendaal voorbij zou gaan. En de opstandelingen in de Syrische stad Homs... strekken zich terug uit de belegerde wijk Baba Ammer. De wijk ligt al dagen zwaar onder vuur van het leger. De opstandelingen zeggen dat ze weggaan om de achtergebleven bevolking te beschermen. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok Blok en Ger Jochems. Dat hoorde je toch ook, Texel? 200 banen van Philips naar Polen. Ja. Nou ja, dat, uh, de Polen hoeven hier dus niet meer te komen. Wij brengen het werk <laughs> gewoon naar hen. Ideetje je voor de PVV, voor een probleem met Polen. Voor een website, verplaats werk, actief, van Nederland naar Polen. Het werk ben je toch kwijt. En dan heb je tenminste de overlast niet meer. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij zijn bij u op deze Radio 1 tot half vijf. De cijfers zijn bekendgemaakt en het valt helemaal niet mee. Het tekort loopt op en er moeten miljarden extra bezuinigd worden. Politici en deskundigen buitelen over elkaar heen... om te vertellen hoe deze tegenslag nu weer het hoofd te bieden. En na vier uur in ons economiepanel klinkende munt... wijze woorden en adviezen om eens een nachtje goed over te slapen. En daarvoor een gouden idee om die hypotheek op te lossen en in Metropolis Radio peilen wij de nationalistische gevoelens van Vlaamse studenten. En wilt u reageren? Doe dat dan vooral via onze site villavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. In een fabriek in de Noord-Griekse stad Komotini heeft een man twee mensen neergeschoten en twee anderen gegijzeld. En volgens de politie was de man door die fabriek ontslagen. De slachtoffers zijn buiten levensgevaar, Dat is het laatste wat wij weten. Onze redacteur, Sofoula Schalkwijk, ze is half Grieks. Ze zit hier. Hallo. Hi Sofoula, je bent net in Griekenland geweest voor een reportage. Ben je meer van dit soort verhalen tegengekomen? We gaan er even vanuit dat dit een desperate daad is... van een man die geraakt is door de crisis. Ja, het is nog niet officieel bevestigd... maar um, het zou heel uh, verklaarbaar zijn, ja. Nou... Helaas dus wel, je leest uh, best veel verhalen over mensen die zichzelf in brand steken of een zelfmoordpoging doen uh, sinds de crisis. Uh, vroeger had Griekenland het laagste zelfmoordpercentage van Europa, mm -hmm. maar uh, sinds twee jaar is dat uh, verdubbeld. En... en het gaat om ja, mannen, vrouwen van rond de 40 die zich schamen voor hun geldproblemen. Schaamte of schaamte uh, ook echt. Ja, vaak. schaamte. En of die het echt niet meer weten. Nee. Ze, ze zien geen uitweg en ze weten niet waar ze het geld vandaan moeten halen. Of, uh, ja. Ja. Nou, dat tweede steunpakket, hè, wat, er, wat er door is, dan zou je zeggen dat dat zou misschien toch enige hoop moeten bieden dat ze ja. in ieder geval weer even door kunnen. Dat al is het maar een heel klein strohalmpje. Maar... Ja, dat is ook wel zo. En het geeft Griekenland ook wel lucht. Het land zelf, de overheid, maar niet de mensen op straat. Die die 130 miljard die komt niet bij de bevolking terecht. Daarmee, daarmee worden schulden afgelast of uh, ambtenaren salarissen betaald. Maar uh, mensen die hun baan kwijt zijn... of wiens salaris met 40% gekort is, hè, dat zijn er heel veel... Ja. Ja, die, die merken daar verder niks van. Die hebben er niks aan. En um, er zijn ook heel veel mensen ontslagen, dus zoals ik al zei, sorry. Ja. En de komende zes maanden uh, verwachten ze dat er nog eens 106.000 mensen op straat komen te staan. Een ja, uitkering is ook niet dat niveau van Nederland. Acht hè? maanden en heel weinig, iets van 500, 600 euro, geloof ik. Dus het ja. uitzichtloos is natuurlijk dat er wel geld komt uit Europa... maar dat dat geld ook allemaal weer in de bodemloze put van het aflossen van de schulden verdwijnt. Precies. En niet gewoon om een broodje, te, simpel gezegd, ja. een broodje te kopen. Of, of voor ontwikkeling gebruikt wordt van ja. het land, dat is allemaal maar de vraag. Ja. Nee. En je hebt geen bijstand in Griekenland. He? Dus je, ja. je, je bent op de weeshuizen, opvangtehuizen en zo of aangewezen. Familie. Of straat, of de familie. Ja, want de, maar die familie heeft het ook moeilijk misschien. Ja, ja. Ja. Nu gaan er steeds meer stemmen op, ook in de Tweede, Tweede Kamer bij ons. van We moeten een beetje uitkijken met die Grieken af te ja. blijven knijpen. Want dan wordt het nooit wat met dat land. We moeten zorgen dat ze zelf weer wat gaan verdienen. Ja, en dat geluid hoor je nu ook in Griekenland en ook bij de overheid... Maar het wordt weinig concreet. Um, de Grieken willen wel. Um, ze kijken ook naar boven, naar de politiek. Van uh, hè, we, komen jullie eens met een plan? Maar die, dat is er niet. En um, ze, de bevolking is ook teleurgesteld over het gebrek brek aan visie. En, um, zij... Helpt het dan bijvoorbeeld dat zo iemand als, als uh, hun, hun nieuwe premier nu gezegd heeft: weet je wat, ik, ik doe dit voor niks? Ja. Mijn salaris lever ik in. Ja, de president of, had dat eerder ook al gedaan. Ja. Die en dat is heel sympathiek. Maar symbolisch. Hmm. Hè? Het is een gebaar. En um, that's it. Er gaan ook heel veel andere verhalen de ronde over politici die hun geld in buitenlandse rekeningen stallen. En uh, het zijn er ook 300 in het parlement. Hè? De Grieken vragen zich ook af, van, kan het niet wat minder? Ja. Ja. En um, nee, ze zijn uh, cynisch en sceptisch over een uh, leiders. Een Het probleem is natuurlijk belasting in, hè? Dat Er wordt ja. enorm belasting ontdoken. Doen ze daar nou wat aan? Bij jouw weten. Nou, ik denk dat dat van bovenaf wel geprobeerd wordt. Maar ik heb ook mensen gehoord die zeggen dat er corruptie bij... Het Apparaten, dat dat uitvoert nog steeds heel groot is. Ja, ja. Dus het is moeilijk om van die hele oude patronen... om die te veranderen en te doorbreken. Ja. En als er en, nou geen visie en initiatieven van de overheid komen... Hè? Om, uh, geld om geld te verdienen, ja. dan ja. zou je zeggen... nou, dat, dat, zo is de mensen nu eenmaal, dan komen ze zelf wel met initiatieven. Zeker, maar ja. ook, dat, dat gaat natuurlijk ook weer niet. Ze zijn heel... Uh, kijk, vooral jongeren hè, die hoog opgeleid zijn... en die niet het land verlaten en nadenken over nieuwe technologie... en duurzame energie opwekken en zo, die... Ik bedoel, die, die, die initiatieven en ideeën zijn er wel... Maar je moet wel een, bij een bank geld kunnen lenen voor zoiets. Ja. En je moet eerst uh, 598 formulieren doorwerken over nuttelo met nutteloze <laughs> dus, details. Dus, uh, dat is ook een hele grote bureaucratie. Ja. Dus, um, alles werkt eigenlijk demotiverend. Echt alles als je dit zo hoort. Ja, omdat je zelf uh, je lot niet echt in handen lijkt te hebben als Griek. Ja, dat wordt <laughs> wel gezegd tegen te, Griekenland. Tegen Jullie moeten het zelf oplossen. Maar ja. wat je ook verzint, je loopt tegen de muur. Dat, dat is het beeld wat je schetst. Ja, nou ja, ja, oké. Okay. Ja. Ja, ze kunnen geen kant uit eigenlijk. Is het aantal berovingen bijvoorbeeld uh, toegenomen? De criminaliteit is ook toegenomen, ja. En ik moet er wel bij zeggen dat het verschillend is. Hè. Bijvoorbeeld in Athene, in het centrum van Athene... kan het uh, nageestiger of droeviger zijn dan in een leuk dorp op een eiland. Mm -hmm. ja. En Grieken willen ook echt, en hopen ook echt... dat uh, iedereen naar Griekenland uh, met vakantie zal gaan uh, deze zomer... om ze ja. te helpen. En... Um, nou ja, dat is natuurlijk inderdaad ja. nog wel iets wat bestaat gewoon. Ja. Er is zon en zee. Zeker, en, uh, het is een prachtig land. Is, ja, ja. Is, dus dat is dan een dat bron van inzien. In. energie windenergie, ja. dat zou allemaal ontwikkeld kunnen worden. Maar dat, dat moet met hulp. Ja. Ja. Ja. En daar zit Noord-Europa natuurlijk die... niet om te springen. Die denken, we hebben al genoeg geholpen. Ja. ja, precies. Nou, je moet terug naar de studio, want je moet monteren aan je reportage. Wanneer zondag... kunnen wij die horen? Ja, zondagavond, 7 uur. Radio Leidenland. Ja.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 Tijd voor Metropolis Radio. Deze week in het teken van het nationalisme. Ondanks, of misschien wel juist door de toenemende globalisering, dromen mensen overal ter wereld van een eigen land met een eigen cultuur, een eigen taal en vooral eigen grenzen. Gisteren kon u horen dat de Canadese regering de nationalistische trots flink aanmoedigt. Onder andere door het uitdelen van gratis vlaggen. Oh, hier is iemand die uh, in zijn voortuin de vlag aan het hijsen is. What are you doing? Hi, hey, I'm uh, just putting up the flag. Waarom? Well, because I do it every morning. I'm proud to be Canadian. How long have you been doing this? I've been doing this 15 years. Ever since the government first started giving flags out. Dan België. Zoals u weet zijn er daar af en toe wat strubbelingen tussen de Walen en de Vlamingen. En dat leeft bij alle rangen en standen en alle leeftijden. Ook studenten maken zich daar druk om. Dat ontdekte Jan Maarten Deurvoorst. Hij ging op bezoek bij de NSV, De Nationalistische Studentenvakbond. Wat is dit? Uh, zonder Het uh, Belgisch volkslied. En wat voelen jullie nu? Niet veel. Uh, Niet veel. Doe me niets. Nee? Ik doe het doet mij even weer als een uh, lied van Frans Bauer. Frans Bauer. Kun je even die pet beschrijven? Um, die pet is eigenlijk een uh, traditionele studentenpet. Um, de symbolen die erop hangen die zijn voor de studiejaren. En uh, Er mogen nog drie extra tekens opkomen. Meestal één een, een teken voor uw faculteit. Uh, die andere twee tekens is een teken van mijn jeugdbeweging. En een uh, germaanse jeugdbeweging was dat? Uh, het Vlaamse Nationalistisch Jeugdverbond. En wat is die derde dan? Die derde is een Germaanse runne. Waar staat dat voor? Uh, mijn Germaanse runne staat voor um, bodem en afkomst. Ja. Maar is dat niet een fascistisch symbool dan? Nee, dat is zeker geen fascistisch symbool. Helemaal nee. niet. Helemaal Want ik niet. denk dat bij bloed ontbodem en zo, maar... Ja, nee, dat is totaal een, uh, een misvatting eigenlijk. Het is niet omdat iemand zijn vaderland graag ziet en een, uh, dat hij dan direct een, een is of een uh, nazi of zo. Dat is een totale ja. misvatting uh, in deze nee, maar... tijd. <laughs> ja, wat voel je nu? Ja, trots, vier uit. Ja. Ja. Dit is jullie lied, hè? Ja, ja je echt kippen wel van als je dat hoort. Eigenlijk. Ja? Ja, dit is, het is echt een strijdlied ook, een, een strijdbaar lied. Het geeft echt een vier gevoel. Ja, de barret gaat weer op. Ja, ja. <laughs> eigenlijk moet de barret niet op het hart. Ja, ja eigenlijk moet het zo doen. Ja, ja. En dan mag je niet meer pit op Je, je leg je hand op je hart. Dus, dat was wel. Ja. Maar als, dit aan jullie, als het aan jullie zou liggen, zou hier eigenlijk de staatsgrens uh, gaan liggen van Vlaanderen en de andere kant Wallonië. Ja, dat is de doel één van de NSV, als ik me niet vergis. Ja, en, en hoe zou dat, wat voor staat zou dat dan zijn? Wat zouden we dan hier zien? In Europa zijn er ook geen grenzen, binnen de Europese Unie zijn er ook geen grenzen meer. Dus ik denk niet dat wij uh, de nood voelen om hier ineens een muur te gaan optrekken tussen de twee uh, landen. Ons uh, basisidee is gewoon dat... Uh, Ieder volk richt op zijn eigen staat. We willen ons eigen. Ja. We zijn dat er een Vlaams volk is en heeft richt recht op zijn eigen staat. Meer niet, dat is niet een grote muur uh, Ja, Jullie doen nu voorkomen alsof het een zuiver technische kwestie is, maar het is toch ook een gevoel van, van, van liefde uh, voor jullie land. Ik bedoel, je gaat niet voor niets in het gelid staan als ik net de, het volkslied van, van Vlaanderen opzet. Ja, maar goed, we zijn meer als uh, platte republikeinen of patriotten of zo die het leuk vinden waarom we vlaggen zwaaien. We zijn iedereen nationalistisch. Dat betekent ook dat we een visie hebben over economie, over samenleving. We noemen ons ook rechts-nationalistisch. En dat we ook uh, over massa-immigratie in duidelijk stand, hebben We hebben ook waarom dat er meer en meer bevoegdheden naar Europa gaan. Al die dingen. Maar jullie zijn tegen massa-immigratie? Ja, ik zou het anders voorstellen. Als morgen Vlaanderen onafhankelijk wordt. en we verhangen louter een vlag en wimpel. in de hoofding van ons belastingsbrief. dan passen we wel in iedereen het andere staat. waar onze cultuur te vol tot uiting komt. Maar dan gaan de immigranten eruit. Niet allemaal. Uh, immigratie stopt lijkt me opportun, het krapul eruit en dan zullen we wel zien wat het er is toe. We waren net in Brussel, uh, we waren op het station, daar spreekt bijna iedereen Frans. Ja, dus Het is eigenlijk een beetje uh, vechten tegen de bierkaai eigenlijk. Het verbaast me vaak dat links en progressieven zo conservatief zijn in hun denken. Drie. Ja, maar jullie verliezen het pleit, want het wordt steeds erger met dat Frans. Dat is niet waar, want in Brussel, bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld, uh, gaan er, uh, is de populariteit van de Nederlandstalige uh, scholen immens. Iedereen stuurt een kind in een Nederlandstalige scholen waar we kwaliteit te bieden. En ze ook beseffen dat met onze talenkennis en ons onderwijssysteem ze veel meer kansen bieden. Dus goed, in de tijd, 50 jaar geleden, was het bon ton om Frans te spreken, waar jullie Nederlands nogal veel last van hebben. Maar uh, nu is het bon ton van een Nederlandstalige scholen te gaan, want het biedt meer kansen op de arbeidsmarkt en meer kansen op zelfontplooi. <middels> Zet. Dat is dit. Uh, was nooit van go. Ongetwijfeld het Waalse volks niet, maar. Ah uh... oh, ja, oh, dat is Helemaal onbekend. Veel onder kinderen ja. ook. Ook bij de Walen zelf hoor. Ja? We ja. hebben niks tegen Walen of tegen Wallonië, we hebben niks tegen België. Ja, ja, is hier te begrijpen, maar we hebben niets tegen de Belgische structuur. Walen hebben ook recht op hun eigen land. We hebben ja. die petten toch afgedaan? Ja. En dan is er vanavond weer Metropolis TV. En deze week gaat dat over burenruzies. Schoonfamilies die elkaar de hersenen inslaan. En een oud dametje in Rusland die wordt lastiggevallen... door een experimenteel theater van haar bovenbuurman. Mooie reportages over heftige ruzies en mooie verzoeningen. We hebben een crisis en we hebben banken in de problemen. En we hebben een Europese centrale bank die heel goedkoop geld uitleent. Nou, breng die drie samen en we hebben de crisis opgelost. Klaar is Jan Kees. Dat hebben wij natuurlijk niet bedacht. Dat is een ideetje van Jurgen Smits van Ooyen. Hij is beleggingsadviseur bij de Belgische bank Peter Kam. Jurgen Smits, goedemiddag. Hele goeiemiddag. We hebben afgesproken op uw verzoek om je te zeggen. Ja, makkelijk, praat ja. makkelijker. En leg eens uit. Hoe zit dat plan in elkaar? Leg dat dus heel, heel rustig, stap voor stap. Uh, het idee kwam bij mij op uh, ten tijde van de eerste tranche van de LTRO. Um, de eerste iets. tranche is de eerste keer dat de Europese Centrale Bank miljarden uitgaf die de banken heel goedkoop konden lenen. 489 om precies zijn miljard, ja. lenden ze toen uit aan uh, vele uh, Europese banken. Uh, het doel van die LTO is om uh, de banken te, uh, liquiditeiten te verschaffen, want dat konden ze in feite niet. Uh, ze konden uh, uh, niet meer terecht op de, op de geldmarkt, dus de markt die bedoeld is voor het korte geld tot een jaar. De banken hebben eh, of een overschot aan geld of geld eh, nodig eh, gedurende een dag. En dus moeten ze geld lenen of wegzetten. En eh, omdat ze elkaar niet meer vertrouwden, eh, hebben ze het niet meer aan elkaar geleend. Mm -hmm. Het gevolg is dat zij dus eh, geen geld meer konden krijgen. Ze konden niet meer funden. De ECB is daarop ingesprongen en die heeft gezegd, je kan bij ons terecht. Voor 1% rente, hè? Voor 1% rente gedurende drie jaar. Ja. En de eerste tranche was 489 miljard. Eh, en ze kunnen dus onbeperkt lenen. Het is wel zo dat er natuurlijk een onderpand eh, moet zijn. Maar dat onder onderpandbeleid, speciaal voor deze LTO, is wat versoepeld. Zoals een, mooie, zoals een columnist van het Financieel Dagblad eh, zo mooi verwoordde... Eh, de vuile onderbroek van je schoonmoeder voldoet. Oh. Met andere <laughs> woorden, je kan min of meer onbeperkt lenen. Ja, Oké, okay. tenzij je geen schoonmoeder hebt. Maar dat maakt nou eventjes niet uit. Okay. Dat idee kwam bij u op toen die ECB dus met dit hele goedkope geld over de brug kwam. Ja, ik heb een hypotheek bij de Staatsbank. En um, die is deels gefinancierd met een uh, rente tijd van tien jaar en deels met één maand. Uh, en dan ben ik natuurlijk een beetje zenuwachtig over. En op het moment dat die rente hard gaat stijgen, dan gaan je hypotheeklasten hard omhoog en, en je woonlasten. En dus ik wil dat graag vastzetten. Dus informeer ik regelmatig wat de, wat, de, wat, de, wat de lange termijn rente is. En die zijn nog veel te hoog in mijn ogen. Uh, in ieder geval de hypotheekrente die zij hanteren. En toen kwam deze LTRO-1, zoals ik hem noem. Um, dat grote geldbedrag waar we het net over ja, hadden, he, wat de ECB uitleent. Ja. Precies. En toen stuurde ik een mail naar de bank... en ik zei van, nou, jullie hebben voor 1% geleend... en dat wil ik graag voor drie jaar van jullie lenen, voor 2%. Mogen jullie 1% verdienen? Mm -hmm. Ik kreeg een keurig e-mail terug uh, met de officiële tarieven... allemaal boven de 4% vanaf de zes maand. Uh, wat natuurlijk veel te hoog is. Ik zei, oké, okay, dit geld is dus niet bedoeld voor de, voor de klanten... Maar dat is in feite wel natuurlijk de basis van de oplossing. Want als de Nederlandse banken hun schoom en, en, en, uh, en trots uh, overboord zetten... en 600 miljard zouden geleend hebben gisteren... Mm -hmm. Uh, en daarmee de hele nationale hypotheek Want, Om even duidelijk te zeggen. Dat, uh, de drie grote banken. Rabo, Amro en ING. Die hebben het niet gedaan. Om allerlei redenen. Als je geld moet lenen van een, uh, van een, uh, van een steungebaar. Van de ECB. Dan gaan de markten misschien denken. Hé hey, ze hebben een probleem. En dat willen ze, dat, die gedachten willen ze niet laten ontstaan. Daarom hebben ze het niet aan meegedaan. Alleen Achmea en SNS. dit even duidelijk te maken. Daarom zeg je. Van, uh, als het, Hadden de grote banken het maar wel gedaan. Nou, okay. Stel ze hebben het wel gedaan. 600 miljard. Onze hypotheekschuld? Ja, onze totaal nationale hypotheekschuld. Dan hadden zij dus de hele nationale hypotheekschuld daarmee kunnen herfinancieren. Ik denk dat gemiddeld iemand op dit moment uh, minimaal 4 tot 5 procent betaalt. Uh -huh. Als het geen 6 is. Iedereen heeft zijn uh, hypotheek vastgezet voor 5, 10 of langer ja. uh, jaar. En dan zeg je, die breken ze open. Ja, die, die het, het, het, het, het artikel was natuurlijk met de kripoog. Maar het gaat meer om de denkrichting. Want ja, er natuurlijk heel veel Ik heb het volstrekt serieus ja. genomen hoor. Echt waar. <laughs> <laughs> uh, nou, dat is heel leuk. Uh, maar er zitten vele haken in de ogen aan. Mm -hmm. In fiscaal opzicht, juridisch opzicht, financieel opzicht. Dus er zijn natuurlijk allemaal contracten, die moet je openbreken. Het is allemaal niet zo eenvoudig. En natuurlijk mensen met een spaarhypotheek, die het ook niet willen, mensen die de lange termijn vastgezet hebben. Het uh, is dus maar de vraag of die het ook willen. Want je loopt natuurlijk wel een risico. De eerste drie jaar kan het heel, heel uh, gunstig zijn. Maar daarna je weet niet wat er hoe de, nee. hoe de wereld eruit maar ziet. Terug naar de over grote terrein. Stel dat uh, je breekt massaal de hypotheekcontracten over en dan. Dan. dan uh, Geef je iedereen een financiering, dus die hypotheek eh, niet meer voor 4, 5 of 6 procent, maar voor 2 procent gedurende drie jaar? De banken verdienen 1 procent daarmee. Ja, want ja. die, betalen, die betalen 1 procent ja. aan de ECB. Nee. Ja. Dus dat is 6 miljard per jaar wat de banken mogen verdienen. Ja. Eh, minder overigens, veel minder dan ze nu verdienen erop, maar dat terzijde. Eh, en dat betekent bijvoorbeeld op een hypotheek van 3 ton dat iemand geen 4 procent meer betaalt met 2 procent. Dat scheelt 2 procent op 306.000 6000 euro op jaarbasis. Die, ja. Dat is wel bruto. Maar dat is, mm -hmm. toch, dat is toch een serieus bedrag. Oh, Als ja, men zelfs 5% betalen, kan het rentevoordeel oplopen naar 3%. We gaan jou heel even onderbreken, Jurgen, want er is nieuws. Renate Evers. Prins Friso komt in de loop van vanmiddag aan in Londen. Daar wordt hij opgenomen in een revalidatiekliniek. Dat meldt de Oostenrijkse omroep ORF. Friso lag na zijn skiongeluk in een ziekenhuis in Innsbruck. Afgelopen vrijdag werd bekend dat Friso zwaar hersenletsel heeft opgelopen. Hij ligt in coma en de artsen verwachten niet dat hij snel zal herstellen. Prins Friso woont met zijn vrouw, prinses Mabel en hun kinderen in Londen. En tot zover het laatste nieuws. Dankjewel. Uh, we pakken het even op. We waren gebleven erbij dat uh, we ervan uit zijn gegaan... of jij er ben ervan uit vanuit gegaan in jouw gedachten... Jurgen Smits van Ooyen van de Belgische bank Petacom... dat de drie grote banken 600 miljard geleend hebben... voor 1% van de ECB. Met dat geld gaan zij massaal hypotheken herfinancieren dan de mensen die een hypotheek hebben. Die gaan dan niet meer 4 of 5 procent rente betalen. Maar 2 procent verdienen de banken toch nog met z'n allen. 1 procent, 6, ja. 6 miljard bij elkaar. Daar waren we gebleven. Ja. Wat is nu de relatie met de crisis? Nou, even een voorbeeld af te maken ja. op macroniveau. Macro op microniveau is het dan zo dat bijvoorbeeld in het geval van een, een, een, een, een, een hypotheek van 3 ton, iemand dus 2% of 3%, dat is 6.000 of 9.000 euro bruto per jaar op vooruit gaat. Ja. Dus dat is een, op, drie, op driejaarsbasis 18.000 euro of 27.000 euro, wat serieus geld is. Ja. En als je dat op macroniveau bekijkt, dan gaan we er met z'n allen dus een 2% van 600 meer, dat dus 12 miljard. Bruto op vooruit. Uh -huh. Dat is puur koopkrachtverbetering. Als ja. je ervan uitgaat dat dat uh, grotendeels uh, aangewend wordt voor consumptieve doeleinden. Is dat wel een voorwaarde in jouw idee? Of mogen mensen ook massaal hun hypotheek gaan aflossen met dat geld? Ja, de, de waarheid zal wat dat betreft een beetje in het midden liggen. Of, moet het, of is het in jouw voorbeeld beter dat ze gewoon ijskasten, televisies kopen enzovoort? Als je de economie echt wil stimuleren, moet je het constructief gaan uitgeven. Ja, okay, dat als, je, dingen als je daarentegen open. veel schulden hebt, dan zullen mensen ja. hier geneigd zijn om een schuld af te lossen daarmee. Ja. Maar het idee was, als je dat uh, nagenoeg 100% besteedt voor constructieve doeleinden, dan wordt het dus in de economie gepompt. Ja. En dan is 12% uh, bruto nogmaals op een economie van 600 miljard een bruttonationaal product van 590, 600 merkt, wat, is een impuls van 1 à 2 procent. Mm -hmm. En dan ben je uit de recessie. Zo. Dat klinkt heel simpel. Hè? Zomaar doen dan. Ja, lijkt me ook. <laughs> het vervelende is dat de grote banken, dus op twee, twee wat kleinere na... helemaal niet naar dat uh, zogenaamde weggeefloket van de ECB zijn gegaan... om redenen die Ger al schetste. Uh, dan zou het misschien kunnen lijken dat, dat het niet goed met ze gaat. Ze hebben het uh, niet gedaan. Uh, andere banken wel, in Zuid-Europa bijvoorbeeld... Komt dat geld uh, bij de banken die het wel gedaan hebben, op die manier in de maatschappij terecht, zoals jij nu schetst? Of gaan de banken er lekker op zitten? Nou nee, dat is zeer onwaarschijnlijk dat dat gebeurt. Want wat je ziet, wat ze met dat geld doen: 1% ontvangen ze en dan gaan ze het uitzetten om zogenaamde high-yielding assets. Dus alle, alle beleggingsobjecten die, die hoger renderen, met, met minimaal risico natuurlijk. Ze willen wel over drie jaar staats zijn om het geld terug te betalen. Maar bijvoorbeeld investeren ze dat in, in, in, in Italiaanse of Spaanse staatsleningen. Ja, dat is ook vijf, de bedoeling. He? Dat wil de ECB jaar. ook stiekem. Of ja, niet stiekem, exact. maar dat willen ze natuurlijk. En dat, dat effect heb je al ja. een beetje gezien. Dat daardoor de rentes ja. op die staatsleningen. Maar laten we, worden dalen. We, laten we dat idee van jou nou serieus nemen. In zoverre ook. Dat, uh, om dat praktisch handen en voeten te geven. Wat zou er moeten gebeuren. Uh, om dat te laten werken. Wat zou de stap? Stap 1 is natuurlijk om die drie banken zover te krijgen dat ze die 600 miljard lenen. Stel, we zijn eer gisteren, dus ja. het, we, we draaien de klok terug. Wat moet de, wie moet wat doen dat die banken toch die 600 miljard lenen? Nou, ja, dan moeten ze een trots en een, een, een schroom aan de kant Wel, ja, Maar moet de overheid zeggen: je gaat dat lenen of we gaan een wet maken? Of we, je moet dat lenen, want dan gaan we voor jullie dit of dat. Ah, ik denk dat, dat dan mogen jullie hele grote bonussen uitdelen. Ja, nou, dat is het laatste wat ze moeten doen, denk ik. <laughs> Dat is natuurlijk wel te makkelijk Nee, maar je zelfs, moet ze zover zien te krijgen. Hoe doe je dat? Uh, ja, ik denk dat het heel moeilijk is om vanuit overheidswegen dat af te dwingen. Dat is, ja. dat is, dan kom je in een communistische staat. Dat, dat we leven in een vrije hmm. markteconomie. Dus de, ik denk dat die banken zelf die afweging moeten maken. Maar hoe zouden zij dat aantrekkelijk kunnen gaan vinden om dat te doen? Uh, nou, nu, nu is het een beetje de, de zweem van, van op het moment dat je inschrijft, dat je dat meedoet, je nou dat dat slecht met je gaat. Ja. Uh, ook is het zo dat de één uh, e rating agency, Fitch, dat is wel de minste van de drie, maar die heeft gedreigd van als je meedoet, dan, dan, dan ga ik je eventueel downgraden. Wat natuurlijk belangrijk is voor die voor die banken. Mm -hmm. ja, ja. Dat betekent dat, dat de, re de rente Dus de ratingbureaus houden, houden jouw plannetje tegen. De spelen hier weer een... Houden ons vond in het slop. Ja. Ja, ja. Maar spelen nou weer is het, een slechte rol. Maar nou is ja. het ook zo dat banken ja. helemaal niet zo geneigd blijken... om als zij zelf tegen goedkope rente kunnen lenen... want dat konden ze al, en velen hebben dat ook gedaan al eerder... om euh, daar de consument euh, ook mee van te laten genieten. Want die rentes op de hypotheekmarkt zijn even hoog gebleven. Ja, klopt. Dus het is, euh, ik heb het wel heel serieus genomen, maar het is eigenlijk een utopie. Ja, wat jij schetst. Helaas wel. Ja. Helaas wel, maar toch... Nou, wat geen utopie is het feit dat die ECB wel dat geld heeft uitgegeven. Vroegen wij ons ook nog even af. Ja. Dat is helemaal niet des ECB's. Hè? Europa doet dat nooit. In Amerika doen ze niet anders. Geld gaan ja. openzetten. Maar hier in, de ECB heeft dat nooit uh, zo gedaan. op zulke grote. Nou, nee, inmiddels is de balans van de, van de ECB uh, behoorlijk veel groter dan die van de FED. Uh, en het is een, een enorme slimme constructie. Ook politiek gezien, want, want uh, Duitsland wil natuurlijk niet dat het de mandaat van de ECB uitgebreid wordt. Nee, eurobonds, Euro, Euro obligatie. dat willen ze niet. Nee. nee, je mag niet monetair verruimen, dus niet direct ja. uh, staatsobligaties kopen. Uh, dat wil Sarkozy wel. En, en, en hiermee is het natuurlijk een fantastische middenweg. Ja. Dus de ECB heeft gewoon gedacht, wij doen het. Het is niet, denk ik, alleen een ECB-oplossing. Ik denk wel dat het een politieke oplossing is. Ja. De ECB zou natuurlijk onafhankelijk moeten staan van de, van de politiek, wat niet zo is, denk ik. Maar op deze manier kan Angela Merkel zeggen van... kijk, ik heb gelijk gekregen, want de ECB koopt niet direct op. Ja. En Sarkozy heeft ook gelijk. Ja. Ja, even nog jouw en, plannetje. Want er er, eh, eh, Laten we ervan uitgaan dat het in werking is, hè? dat het lukt. Dan heb je toch een verhaal van... het klinkt te mooi om waar te zijn. En meestal, puntje, puntje, puntje, is het dan ook te mooi om waar te zijn. Bijvoorbeeld om de volgende redenen. De ECB... Die leent geld uit voor een procent. Maar die hebben dat geld ook niet zelf. Die lenen dat ook. En waarschijnlijk voor meer dan 1%. procent. Dus hoe is Holding the Baby, de ECB, in jouw plannetje? En dat zijn we eigenlijk met z'n allen in Europa. De ECB leent geen geld. De ECB is... Uh geld creërende, geld scheppende instelling. ECB maakt het. Maakt het, die drukt ja, hebben Daar we, we hebben we helemaal geen tijd meer voor. Dus even vragen hoe het dan wel zit met de inflatie. Of hoeven we exact. daar niet bang voor te zijn. Dus die, die staan aan de, aan de wieg van in, gieren inflatie straks. Ja, dat, dat zou zo zijn als dit geld, ook daadwerkelijk de economie ingaat. Wat niet zo is. Maar dan, dan is de, de inflatiegevaar mm -hmm. wezenlijk. Dus... Jouw plannetje, ik bedoel mijn haak en oog, klopt niet. Maar wat wel klopt is dat als dat geld de, de, de consumptie ingaat... wat een onderdeel van jouw plan is... dan krijgen we gierende inflatie ja. die diezelfde mensen... die ervan profiteren ook weer voor op moeten draaien. Ja, veroorzaakt hebben. Ja, ja. dus het is onoplosbaar. Dat <laughs> nou, is niet... niet, deze crisis? Of uitzitten? Nou, het is een kwestie van vertrouwen. Je moet ook je economie hervoor... Eh, ik denk al, jeetje, we maken een mooi economisch programma. Het woord vertrouwen is nog helemaal niet gevallen. Ja, maar, maar gelukkig, daar is het weer. Oké. Jurgen Smits van Ooyen. Hij is beleggingsadviseur, verbonden aan de Belgische En nog een beleggingstip trouwens. Peter Kam. Aandelen. Aandelen, ja. In voedsel. Want iedereen moet blijven eten, zeggen ze ook. Oud. Noem maar nog vier, gauw. Voordat de ster begint, want het was nog geen ster. Oké, okay, dankjewel. Gered. Goed, wij zijn zo meteen na het nieuws terug. Met ons economiepanel Klinkende Munt en met ons eigen eurobureau. Want ach, Europa, wij kunnen er niet omheen. En niet genoeg van krijgen. Zo is het. Centrum Nieuwsport de tempel van de Haagse journalistiek bestaat 50 jaar. Mijn hartelijke gelukwensen. Nieuwspoort. Ja, het is een soort afwerkplek daar. Hè? Waar journalisten en politici elkaar ontmoeten. Wel helemaal welletjes. Nieuwspoort. Maar je hebt het niet van mij. De veelgehoorde zin is. De humor is hilarisch bij Tijtenwijnen. Villa VPRO komt live vanuit Slands parlementaire perscentrum. Met politici van weleer en parlementair verslaggevers van het eerste uur. Goed gedaan, mijn beste. Komende week, van maandag tot en met donderdag. Vila VPRO voor één week Radio Nieuwsport. Dat kan één keer en nooit weer. Van half vier tot half vijf op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. U luistert nu naar een grote onderhoudsbeurt van een Lexus CT200H.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 De exclusieve Lexus CT200H Business Edition met navigatie en 2000 euro voordeel. Nu 32.990 euro en 14% bijtelling. Kijk op Lexus.nl cinema, cinema. cinema. Kijk vanavond om vijf over half zeven naar de Nederlandse ondertitelde film Ballet op TV5 Monde. Iedere avond een Nederlands ondertitelde film. TV5 Monde.com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 Bouwconnect is een gezamenlijk product van KPN en de twee snoeken. Dit is Radio 1.